Jelle Visser met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn aan het begin van de middag enkele mensen aangehouden. Volgens de politie wilden ze mogelijk toch demonstreren tegen de coronamaatregelen... ondanks hun verbod op demonstraties. Ook werden er fietsen naar de politie gegooid. Burgemeester Remkes heeft voor het gebied een noodbevel afgekondigd. Actiegroep Viruswaanzin, die had opgeroepen om vandaag te demonstreren... trok die oproep later in... Enkele tientallen mensen gingen toch naar het Maliveld. Op en rond het terrein is veel politie en ME aanwezig. Bij grondwerkzaamheden in Verwert in Friesland zijn menselijke botresten gevonden onder de oprit van een woning. Vermoedelijk zijn ze honderd jaar oud. Experts van het Nederland Forensisch Instituut helpen de politie bij het onderzoek om na te gaan hoe lang die resten er al liggen. Er zijn geen aanwijzingen dat er de afgelopen jaren eerder is gegraven onder de oprit, meldt Omroep Friesland. In Frankrijk zijn vandaag verkiezingen voor burgemeesters en gemeenteraden. Dat gebeurt drie maanden later dan de bedoeling was vanwege de corona-uitbraak. In de stembureaus gelden strikte voorschriften. Kiezers moeten een mondkapje op, hun handen ontsmetten en tenminste één meter afstand houden. Ook moeten ze hun eigen pen meebrengen om zich te registreren. De eerste ronde in maart gaf niet de doorslag. Verwacht wordt dat ook nu veel mensen thuis blijven vanwege het coronavirus.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 En dan het weer, bewolking, wat zon en in het oosten bui. Vrij veel wind, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen, nu en dan zon, mogelijk een bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. When the going gets tough. The tough get going, going, going, going. We beginnen we deze uitzending op de Zondagmiddag Lekker. Echt een heerlijke plaat uit de jaren tachtig van uh, Billy Ocean en Wendy Coen Ket Stub. Het is zes uh, over twee. zat wordt een hele goede middag. En uh, ja, het waait behoorlijk, maar de zon schijnt wel lekker vandaag uh, op deze zondagmiddag. Dus een zonnige zondagmiddag. En dat betekent dat wij weer vanuit de studio uh, programma mogen doen, Albert-Jan. Goedemiddag. Zo, zo heurt het, hè? Zo heurt dat. het. Ja, precies. Goed, zondagmiddag, twee uur speciale uitzending, althans het eerste. uur. Specia ja, we hebben de hele agenda omgegooid. Ja, ja, ja. Dat ja. was vanmorgen vroeg op, een redactiewerk verrichten. Uh, allereerst luisteraars en kijkers, hartelijk welkom wederom uh, bij uh, Zandvoort op zondag. Ja, we gaan het even omgooien. En uh, de kijkers hebben het inmiddels al gezien. Er is een dame aangeschoven en die luisterde de naam Maureen Bal. Maureen, hartelijk welkom in de uitzending. Uh, heb je hem aanstaan? Ja, oké. Okay. Uh, Moreen, nieuwe voorzitter van uh, ZAN ZFM. Uh, uh, mevrouw Koper uh, heeft het de druk met de, de politiek. En het was al uh, een, beetje, een, beetje, een beetje bekend dat Moreen dan het stokje over zou nemen. Daar gaan we het eerst uur mee praten. Dus ik hou het allemaal een beetje kort, want dan hebben we meer tijd om uh, met elkaar te praten. Uh, we hebben Maureen gevraagd om, uh, om haar top 5 door de jaren heen in te leveren. Ja, dat is mooi geworden. Dat is mooi geworden, ja. dus uh, daar beginnen we mee. Dus het uh, tweede uur pakken we dan de reguliere programmering weer op. Met uh, natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. De diverse items uh, uh, zoals er zijn... Uh, de extra financiële steun voor de ondernemers uh, in zaken met het virus. De provincie wil dat het circuit Zandvoort-asfalt weghaalt, et cetera, et cetera. Dus allerlei lokaal nieuws. En het de derde uur hebben we natuurlijk Pit Report om kwart over vier, sport kort. Uh, het dier van de week, Rex, en het gedicht van de dag, dat is nog even een verrassing. Maar we bestaan volgens mij dit jaar 30 jaar, hè? Ja, klopt. Klopt, goed. Maar wij verheugen ons op het, het interview, het gesprek met onze nieuwe voorzitter Maureen Bal... Uh, Na haar eerste verzoekje, daar beginnen we gelijk mee. Ja. En, uh, waar, van waar Michael Jackson? Ja, waarom Michael Jackson? Uh, daar kun je eigenlijk alleen maar op zeggen. Waarom niet? <laughs> Eén iemand die meer heeft betekend voor de popmuziek... is er één iemand die meer genres uh, weet te dekken... meer generaties weet te vangen. En dan bedoel ik helemaal niet te leven uiteraard. Daar... Uh, heb ik verder, eh, wil ik nu niet bij stilstaan. Ja. Maar voor mij, ik, ik ben opgegroeid met Michael Jackson in jaren tachtig. En eigenlijk toen het al niet meer kon... Uh, is het niet meer kon in die zin dat ik... Te, te, te oud was, in 96. <laughs> gaat snel, hè? <laughs> ja. uh, maar toen kwam hij naar Nederland. En ik was e eind 20 of zo, weet ik veel. En niemand ging me mee, want het was toen even niet zo cool. Ik dacht, ja, dit ga je, gaat je niet ontglippen. Dit ga je meemaken. En ik heb in Amsterdam of ja. de Zwarte markt ergens... Uh... In de arena was dat, toch? Ja, ja, ja ben ik Wel, ook geweest. Dus, ja. Uh, ja, goed, hè? Ja, dat was heel oh, goed. Oh, man, ja. Goed, we gaan luisteren. Ja, we gaan luisteren naar inderdaad uh, een van de, de bekendste hits van uh, Michael Jackson. Hier is Billie Jean. Uh, een van uh, de favoriete plaatsen van uh, Maureen. De singer van uh, Billie Ocean. En, uh, nee, Billie Ocean. Billie Jean van uh, Michael Jackson. En ik wilde zeggen: ja, daar ben ik een beetje door in de war. Door die bewegingen van jou. Want die zijn natuurlijk live op de webcam uh, te zien, uh, Maureen. Oh ja. Ja, je dus, uh, ja, je bent in beeld. Dus ik konden even meekijken met <laughs> de bewegingen. Waren die ook uh, voor deze plaat of voor een uh, voor andere, geloof ik? Ja, voor een andere ik zat net te vertellen, uh, Thriller, waar deze plaat op staat, ja. daar had je uh, ook uh, Beat dit op staan. En dat is allemaal uit de tijd dat je ook net videorecorders had. Dus wat ik bij een vriendinnetje thuis deed, wij draaiden dan uh, vertraagd dat filmpje af, zodat we het dansje goed konden mee oefenen. Nee, heel <laughs> geweldig. Oké, okay, um, even kort terug uh, in de tijd, uh, Moring. We kregen dus op eind mei een, ja, ik noem dan maar even een afscheidsbrief van, van Maaike Koper. Dat ze, dus om, dat ze te druk heeft met de politiek. En waarin ze jou dus benoemde als opvolger, als nieuwe voorzitter. Uh, ja, we zaten toen midden in die crisis. Dus daar kon je ook weinig aandacht aan, aan schenken verder. Hoe is het met Maaike? Voor zover ik weet, heel goed. <laughs> en, uh, <laughs> um... Zag je het aankomen? Dat ze, dat ze, dat ze uh, dus voor de politiek zou kiezen? Uh, nou, dat weet ik niet. Ik weet nog niet precies of ik voor Maaike moet praten. Ik wist dat je uh, dat zou zeggen. <laughs> nee, maar daar gaat het ook niet om. Maar het gaat om jou. Jij was vicevoorzitter. En uh, 2,5 jaar geleden, toen jij dus een nieuwe bestuurzitting nam als vicevoorzitter... Toen, toen wist je eigenlijk al dat mocht de politiek uh, aandacht van Maaike vragen dat ja. de mogelijkheid zou bestaan dat jij uh, haar op zou volgen. Ja, nou, puur voor mezelf spreken. Toen wij 2,5 jaar geleden tegelijkertijd startten... Maaike en ik, ja. hebben we vanaf dag 1 die afspraak gemaakt, inderdaad. En um, in het begin denk je denk je daar wel eens aan. En dan denk je dat het zich wellicht uh, snel voordoet. Maar als het zich niet voordoet in 1 of twee jaar... denk je daar eerlijk gezegd ook niet meer aan, hoor. Dus in die zin... Uh, ik heb dit jaar wel meer niet aanzien komen. Ik zag corona niet aankomen. Ik zag het niet doorgaan van een Formule 1 niet aankomen. Uh, ik zag de val van het college hier in Zandvoort niet aankomen. Nee. En als ik dan een heel klein beetje misschien toch voor Mike uh, een klein zinnetje spreek... wellicht zag zij het ook niet aankomen... dat ze nu onderdeel is van een nieuwe college. Althans, het beleid... Ja. Ja. Van de vijf partijen die, uh, die, ja. die de coalitie vormen. Ja. En uh, goed. Precies. Dus het is, het is zeker niet zo dat ik dacht... Uh, nou, maart, april, mei, nu gaat het gebeuren. Nee. nee. Want uh, als je kort even terugkijkt op die 2,5 jaar... dat je dus vicevoorzitter was... is er erg veel gebeurd met de radio. Hoe heb je dat beleefd? Um, ja, net als jullie wellicht. Het, kijk, als het, als het goed gaat, is het goed en ben je allemaal blij, maar als er uh, bewegingen zijn uh, of, of ook wel eens, ja, gewoon gesprekken, dat het een klein beetje schuurt of zo herende, dan voel ik dat ook natuurlijk. Dus, uh, en hoe heb ik het beleefd? Uh, ik, het medium radio is heel is zoveel meer dan dat, want uh, Rob maakt mij er zojuist op attent heel terecht. Je bent ook te zien, hoor. Ja, je bent ook te zien. We hebben camera's hangen. Uh, visual radio heet dat, geloof ik, in het jargon. En uh, we hebben televisie hangen. We zijn te zien op televisie. Ook niet alleen wij, maar gewoon met onze tekst-tv. Uh, we, we zijn online actief. We hebben een livestream op een app. We hebben een website. En hoe al die, al die uh, media in elkaar samengrijpen... tot één platform wat samen een zender een merk maakt... Dat, daar, daar heb ik hier heel veel over geleerd. Ja, want ja. De, de, de, wat dat betreft... Uh, ja, je, je kwam als, gewoon als radioluisteraar bij de lokale radio terecht. Om, uh, ja. uh, en in één keer zit je in het media-wereldje. <laughs> om het zo maar eens te zeggen. Uh, uh, dat zijn natuurlijk ook dingen die, die dan ook een specifieke aanpak behoeft. Ik bedoel, je bent werkzaam in het bedrijfsleven. Daar gaan we niet te ver over in. Maar je bent een drukbaasje, laten we het zo maar zeggen. Uh, en nou ben je voorzitter van een vrijwilligersorganisatie. Zit daar verschil in? In het bedrijfsleven of vrijwilligersorganisatie? Dit is een hele goede vraag. Want in alle eerlijkheid, en Albert-Jan dat weet jij ongetwijfeld. Net zo goed als ik. Uh, nee, daar zit geen verschil in. En uh, dat heb ik misschien ook niet helemaal voorzien toen ik eraan begon. Want uh, kijk, in het bedrijfsleven uh, weten mensen waarom ze uh, hun best moeten doen... en waarom het ze het goed moeten doen. Want aan het eind van de maand komt je loonstrook. En uh, daar doe je het voor. Simpel gezegd, er zijn zoveel meer redenen, maar simpel gezegd, daar doe je het voor. Bij een vrijwilligersorganisatie. Uh, ik denk dat velen aan beginnen met het idee van dat is alleen maar uh, leuk en mijn hobby. En het heeft mijn aandacht en mijn belangstelling. Het is mijn passie. Dat soort woorden. Maar eigenlijk uh, doe je het daarmee tekort. Want de drive waarmee iedereen binnen een vrijwilligersorganisatie werkt. Ja, die, die, is, uh, die is er gewoon punt. Daar, daar hoef je het niet over te hebben. Daar waar je het, het bedrijfsleven nog eens kunt afvragen of uh, Jantje, of je wel is. betrokken genoeg is yeah. bij het einddoel. Hoef je je dat bij een vrijwilligersorganisatie helemaal niet af te vragen. En dan kom je uh, ja, in een modus die eigenlijk vele malen intenser is dan uh, een, een willekeurige DAT office. Ja, <laughs> ja, ja dat, dat klopt. Maar, uh, je, je kan als, als even een stukje organisatiestructuur, uh, je kan kiezen voor uh, een, een platte organisatiestructuur. Uh, je, maar je kan ook voor een, een, een ja, wij noemen dat in, in het dorp uh, noemen we dat dan een verafbestuur. Dat zijn, zijn twee verschillende organisatiestructuren. Hoe, hoe, hoe weeg je dat af bij, tussen het bedrijfsleven en, en, en een vrijwilligersorganisatie? Um, nou, dat hangt denk ik een beetje van kleuren, smaken, voorkeur af. Maar ik weet waar wij als nieuw bestuur uh, voor staan. Want ondanks corona uh, zijn we wel meteen doorgegaan. En uh, we hebben vergaderd via uh, Skype of zo. En uh, toen het weer een beetje kon met de anderhalve meter, ook op afstand. Dus en, we hebben afgelopen week een uh, nieuwsbrief verstuurd. Dus ja. de medewerkers van ZFM hebben al een beetje kunnen lezen... wat we willen uitdragen. En we hopen daar de komende tijd steeds meer invulling aan te geven. Maar het uh, bestuur op afstand of niet... A, uh, uh, uh, we zijn een platte organisatiestructuur. En uh, in het bedrijfsleven zie je dat eigenlijk ook meer en meer... en wordt het steeds meer de standaard. Uh, maar een platte organisatiestructuur... Uh, wil eigenlijk juist zeggen dat je allemaal uh, hetzelfde doel nastreeft... dezelfde purpose hebt en onderdeel bent van het geheel. En zo ook een bestuur. Dus um, dat wat ik misschien 2,5 jaar geleden gewoon niet zo realiseerde... Uh, is dat er hier is antwoord, zoals jij net zelf zegt. Ja. Uh, wellicht gekeken wordt naar een bestuur op afstand... en een organisatie met vrijwilligers... Uh, nu, nu we allemaal een beetje gegroeid zijn en aan elkaar gewend... en een aantal noodzakelijke thema's hebben vormgegeven binnen de radio... Uh, uh, willen we graag met z'n allen een volgende fase ingaan... waarbij we radiomakers, programmaleiding, bestuur hebben... als één organisatie waarin uh, rollen en taken wel verdeeld zijn. Maar we, we zitten hier met dezelfde passie, dezelfde interesse... En, uh, Nee, ik wil dat we het allemaal als hobby zien. Goed, we gaan uh, Frans, we gaan naar uh, Frankrijk. Ja, inderdaad, weer een uh, verzoekplaat van uh, Maureen. Je mag, je mag na afloop uitleggen. Ja, oh ja, ja gaan we, we, we eerst draaien. Volgens mij is dat een hele belangrijke periode ja, ja, ja. geweest. Ja, ja. Kompja. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maïoreillez la voix soumise en gonderiez. Serie elle voulait qu'on l'appelle Venise quelle drôle d'idée Quel drôle d'idée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 Sans ses valises, vers des brouillards mystérieux. Parfois, elle rijdt baai de banquise, puis préférait par z'n furieux. Moi, le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Les chissouises en marche pied, me penchant comme la tour de Pise Pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée Ja, nee, ja, die, die gaan we straks krijgen. Dan krijg je in de playlist van Marien Marien staat al klaar. Ja, uh, goed. Uh, en Claire, was dat? Ja, waarom? Ja, waarom? Jeugdsentiment? Nee, ja, weet je... Dat was je, onze reactie. Als je, terug, als je terugkijkt, uh, is alles jeugdsentiment. <lacht> <lacht> maar, um, um, nee, Rob vroeg net uh, heel bescheiden aan mij... mag ik je misschien vragen ja. hoe oud je bent? Um, om met Julien Claire te beginnen. <kwijnt> dit is voor mij geen uh, real-life belevenis van toen dit nummer een hit was. Maar ik had een paar overwegingen toen ik mijn top 5 mocht inleveren. Ik denk ja, als ik me niet vergis is dit eigenlijk een sportprogramma. En is gisteren had de Tour de France moeten beginnen. Ja. Dus uh, ja, en als je Frankrijk denkt, denk je aan een paar mensen. Uh, bijvoorbeeld ook Serge Gainsbourg, maar zeker Julien Claire. En uh, waarom dit nummer? Nou, dit, uh, hier kun je ook op fietsen, dacht ik zo. <lacht> maar um, mijn persoonlijke herinnering aan Julien en Claire gaat terug naar begin 1991. Toen ik student was en als Erasmus-student was uitgezonden of mezelf uh, had gestuurd naar Toulouse. En ik, had de volgende, en ik woonde daarnaast het Palais des Sports, op een kamertje. En de volgende dag had ik een tentamen, mondeling. Want ik dacht, nou, dat wordt nog even wat. Ik moet me nu hoognodig ontspannen. Julien en Claire treedt op in het Palais des Spoor. Zo. En misschien uh, lukt mij hetzelfde als wat mij ooit daarvoor bij Tina Turner in gewaard is gelukt. Namelijk gewoon naar het stadion gaan, bij zijn post gaan staan, een beetje het gesprek aanknopen. knopen. En voor je het weet mag je naar binnen. En al, al dus is geschiet. Maar al die Fransen, die zaten netjes op stoeltjes. En ik had natuurlijk geen stoeltje, ik had niet eens een kaartje. Dus ik schoof een beetje naar voren. <laughs> waar, waarop Julie en Claire me echt toeriep van... kom vooral hier voor het podium staan, joh. Ik heb er geen last van, en plek zat. Dus wow. ik heb daar een heel concert voor dat podium... voor Julie en Claire ja. gestaan. Ja, die heel geweldig piano speelt en zingt tegelijkertijd. En in deze, uh, nou, niet maand vond ik het heel gepast. Nummer. Hoe ging je mondeling die dag ernaar? Uh... Ik heb het gehaald. En heel veel meer hoef ik daar niet over te zeggen. Oké, okay, nee, maar goed, het heeft dus wel geholpen. Absoluut. Goed, even terug uh, naar de realiteit. Uh, we hebben even gekeken naar wat de organisatiestructuren waar je voor kiest... en waar je voor, uh, uh, wat bij de ene organisatie past en eventueel bij de andere organisatie past. Uh, ik kan me nog herinneren dat jullie 2,5 jaar geleden hier met z'n uh, vijven zaten. En uh, de bestuurssamenstelling is nu drie. Dat klopt. En uh, was dat jouw keuze of was dat gewoon een logisch gevolg van? Uh, het laatste, een logisch gevolg van. Kijk, vijf of drie of ieder getal ertussenin, erboven of eronder is niet per se een bewuste keuze. Je kijkt uh, wat je nodig hebt en wat je hebt. En um, om dan eventjes aan te knopen bij uh, hoe het begin dit jaar is verlopen. Maaike is dus teruggetreden. Uh, maar ook onze uh, toenmalige driehoofdige programmaleiding is teruggetreden. Wat het uh, logisch maakte om onze expert op dat gebied, Leon van Esch... Nou, eigenlijk hoefde hem niks te vragen. Hij stond gewoon op en uh, ging doen wat natuurlijke wijze bij hem past. Programmaleider zijn. Uh, een programmaleider en een bestuursfunctie gaan niet samen. Daar heb je de mediawet voor die dat expliciet uitsluit. Dus uh, niet alleen Maaike ging uit het bestuur, maar ook Leon. En begin dit jaar, vlak voor, eigenlijk vlak voor corona... Um, hadden wij een nieuwe paddingmeester gevonden in de vorm van Harry Lemmens. Om de oude paddingmeester, die op 1 januari was gestopt, op te volgen. En uh, we hadden ook Rob de Graaf uh, bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen... Um, ja, in een algemene rol. Even kijken waar de aandacht het meeste uitgaat. En naar het zich naar het aanzien... zal dat voornamelijk toch zijn... op het uh, proberen sponsoring uh, mogelijk te maken. Vrienden van ZFM binnen te halen. Een beetje ja, iets... In ieder geval daar hebben we nu de aandacht op. Ja. En dat kan breder worden of verschuiven. Of de accenten kunnen komen te ver verlichten Zo... Zo uh, precies behoefte. de behoeften. Maar dat wij nu met drie zijn, is dus uh, dat is toevallig zo. En uh, de afspraken, de vergaderingen die we tot nu toe hebben gehad met z'n drieën, sinds 18 mei, de formele datum, lopen eerlijk gezegd dermate goed dat we hebben gezegd, we houden het hier even op. En dat is niet een soort visie voor de toekomst of een vijfjarenplan of zo. Maar het is ook niet een uh, vacature plaatsen of, of, of uitroepen dat we in nood zitten. Nu is het even goed zo. En we willen met bestuur, met programmaleiding, met radiomakers, met technische dienst. Met iedereen eromheen die er een rol bij speelt. Sidekicks. Ja. Alles samen uh, dit merk verder uitbouwen. Ja. Maar, maar, uh, je gaf het ook al een, een beetje aan. Uh, als, je, als, je, als je structuren wijzigt en uh, daaruit... Kijk, uh, Human Resource, ik doe maar even een, een, een vakjargon opmerking. Was dat jouw vak, Albert-Jan? Uh, nou, ik, heb, ik krijg meer de indruk dat het jouw vak is. <lacht> <lacht> ik deed het erbij. <lacht> Uh, maar goed, uh, dus mijn interesse werd op een gegeven moment ook gewekt... door, door uh, jouw... Uh, ja, ik zeg het maar even makkelijk voor de luisteraars... jouw cv uh, in het Engels. En daar, kan, daar kunnen de, de mensen lezen wat je, waar jij allemaal zakelijk voor staat. Maar één opmerking is, en dat is een soort motto uh, wat jij uh, hebt... en die is natuurlijk nu ook voor ZFM heel actueel. Het is een Engelse term, maar jij mag hem zo zelf even toelichten. If you really want something... It can always be arranged. Ik vertaal het even vrij alsof zo. Nou als, je, als je echt iets wil, is het altijd te regelen. Ja, dat is. Uh, dan klinkt het ineens een beetje rechttoe rechtaan. Ja, ja, nee oké. Okay. Ja, dat uh, ja, klopt. Maar, maar ja, je, je, Daar mag je het ook toelichten. Ja, nou ja, om meteen, maar misschien even terug te grijpen naar het Julie en Claire voorbeeldje. Uh, het is op zich niet per se heel logisch als je naast het stadion woont... dat je denkt zonder kaartjes zit ik vanavond bij het concert. Uh, ja. Dus uh, als je alleen maar met die bouwde stelling voor de deur staat... heb ik ook niet het idee dat dat lukt. Dus je moet een beetje strategisch vooruitdenken. Waar zou ik uit willen komen? Ja. Uh, wat is het nodig om dat te bereiken? Welke toon sla ik aan? En uh, ja, je... ja, ik heb... Ik, eh, tuurlijk heb ik niet een 100% slaagkans. Maar soms heb ik een gelukkige hand in dat soort dingen. En dan is jouw volgende vraag. Ik ga je helpen. Ja, wat, er, wat heeft ZFM daar dan aan? Ja, ja dat, was, <laughs> dat was mijn vraag. Ja. Nou ja, ik hoop gewoon op een uh, nieuwe licentie natuurlijk. Ja, daar daar komen, is de volle inzet op gegaan. Daar komen we straks nog ja. uh, uh, wat uitgebreider over, uh, over te spreken. Uh, uh, nog even terug naar het Driemansbestuur... Uh, Penningmeester, uh, Rob en ik hebben redelijk goede inzage in de cijfers eind 2018 was dat of 17? 17. Je bent in 18 begonnen, 2018. Eind, eind 2017, 2018. Over wie ik? Uh, ja, het ja, nieuwe bestuur, de onderleiding van Maaike. Ja, dus eind 2017 ja. geweest. Nou, wij weten hoe de financiële situatie op dat moment was. Uh, we hebben nu begrepen dat, uh, dus nu zijn we zijn nu 2,5 jaar verder... Uh, even algemeen. Uh, je, je inkomsten bestaan uit, uh, uit reclameinkomsten. Uh, uh, uh, we krijgen dan een bijdrage van de gemeente op basis van het aantal huishoudens wat we hebben. Uh, nou, toen kwam die crisis. Dus we mochten ook uh, een, een, een, tenminste als ik het goed begrepen heb hebben we een, uh, heeft ZFM een, uh, een uh, aanvraag gedaan om een tegemoetkoming in de kosten. En uh, van 4000 euro, die is ook gelukt. Hoe staan we er nu in globaal voor, financieel. Um, nou, kostendekkend. Ja, oké. Okay. Ja, dat is het meest globale antwoord. Dat ja, ik kan geven. Oké, dat klopt. Want je, op basis van het aantal huishoudens krijg je 1,20 euro toe, toebedeeld. En er zijn natuurlijk andere regio's die, die nou, meer van die gezinnen hebben. Meer van dat gezinshuishoudens hebben. Die dus veel meer geld te besteden hebben. Maar in ieder geval, we zijn kostendekkend. Ja. Dus in ieder geval, de basis is ja. er. Maar weet je, um, ik, zal, ik zal je daarbij vertellen. Um, kleine anekdote. Ik, ik ben een Zeeuw. Ik ben in Zeeland geboren en getogen. Ja. En uh, daar krijg je eigenlijk wel gewoon van huis uit mee. Um, alles wat je doet is dekken. Dus als we het niet waren, zouden we gaan bezuinigen. Zo, zo zit ik er hier ook wel een beetje tegen aan te kijken... Leuker is natuurlijk dat je op een gegeven moment geld over hebt om te gaan investeren. Om... Ja. Ik weet niet in wat uh, mensen spullen. Uh... Maar goed, uh, oké. Okay. Ja. Uh, dus dat zit er dan... Uh, laten we het daar maar even bij houden. Het is kostendekkend. Het is natuurlijk altijd spannend om het kostendekkend te houden. Uh, op een gegeven moment. Nou ja, daar heb je als bestuur dan denk ik uh, een rol. Ja. Um... Maar wellicht ook de vrijwilligers... Kijk, de organisatie, zoals wij bij zijn opgegroeid, kregen we één keer per jaar een financieel overzicht. Alle medewerkers wisten precies waar we aan toe waren. En dat krijg je dus nu niet. Maar je moet dus een beetje informatie weghalen, voor zover het mogelijk is. Maar ik denk dat we dit gesprek op een ander moment. Ja, voor mij is dit nu nieuwe informatie. Ja, nee, nee, ik weet niet of je vroeger. De, de, de, de, nou ja, dat, was, dat is het verschil van de organisatiestructuur. Ja, je, ja. Kiest, je kiest voor een organisatiestructuur... waardoor... Uh, die, dat is hartstikke uh, de, begrijpelijk en, en, en voorkomend. Alleen, je, je krijgt de, de, de wens van, van de vrijwilligers... om inzicht te krijgen in van hoe staan we ervoor... zowel qua programmering, ECI-normeringen, al dat soort dingen... Uh, maar ook financieel. Want anders ga je van, nou ja, redden we dit jaar nog financieel. En Dan krijg je een andere... Nou ja. gemoed nou je, kijk, een gemoed. Krijg je ander gemoed? Er zijn een paar vaste pijlers. En ik ging er eigenlijk vanuit, als nog steeds wel relatieve ja. nieuwkomer bij deze radio. Dat iedereen daarmee vertrouwd was. Maar uit jouw vraag leid ik af dat dat wellicht niet zo is. Er zijn een paar vaste pijlers. Uh, wij leggen uh, voor 1 juni ieder jaar verantwoording af aan het Commissariaat ja. voor de Media. Ja. En onderdeel daarvan is de jaarrekening. Ja. En voor 1 september van ieder jaar... dienen wij een nieuwe uh, subsidieaanvraag aan bij de gemeente. En um, we hebben een kalenderjaar. Ons jaar loopt van 1 januari tot 1 januari. En uh, um, als bestuur zie je erop toe dat je uh, goed eindigt onder de streep. Ja. Dat vergt best wel wat aandacht. Uh, want het, het gaat niet vanzelf. Um, Mediabudgetten zijn sowieso... Teruglopend. Klopt. Uh, corona doet de zaak in zoverre... geen goed dat... diegenen die je tot je vaste... adverteerderscore rekenen, die hebben nu ook zelf... even eerst... Uh, uh, ook, uh... een eigen boekje... op orde te brengen. Ja. Dus ja, wat ik net zei over... natuurlijk uh, ben je kostendekkend. Dat geldt ook voor onze adverteerders. Die willen zelf kostendekkend zijn. Dus dat pakt dan voor ons minder gunstig uit. Nu... Uh, zit... Zitten we nog in de goede flow met al die uh, regelingen vanuit ja. de overheid? Ja. En uh, straks, als we weer ook wat vaker hier in de studio kunnen gaan komen, ook om te vergaderen, moeten we eens gaan kijken hoe, ja. hoe, hoe, hoe we meer sponsors kunnen aantrekken. Ja, voorlopig um, zitten we in ieder geval. Maar los. de vraag van god, wij als vrijwilligers van ZFM. Uh, kunnen we wat vaker te horen krijgen wat we kunnen spenden? Want zo komt het een beetje over. Ja, die zal ik meenemen. Ja, nee, heel goede, die is heel goed. Die is heel goed. Die ja. nemen we mee. Goed, we gaan naar Stroma 1. Hey. Ja, inderdaad. Ik was even aan, aan het luisteren. Ja, ja. ja in Oké, okay, we gaan luisteren inderdaad naar Aloor in Dans. Hallo, hallo.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 10 mond, 10 10 En die fatigue, 10 réveil Encore sourd de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on weersoorten Fini car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand y'en a plus Eh ben y'en a encore Et cela c'est cool le problème Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les trips Ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps c'est pas le ciel Alors tu te bouches plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste alors au chat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 ja hey jan <lacht> ja je doet het. Ben ik, Zo, ik er alweer? Ja, ja, je bent, nou, je bent niet in beeld, maar wel in nee, nee, uh, nee. geluid uh, op dit moment. Ja, we gaan weer uh, verder uh, praten met Goed. onze nieuwe voorzitter. Ja, we gingen even, we maakten even een, uh, een, een sidestep. Uh, uh, weer terug naar het, het, het spoor. Uh, 30 jaar uh, lokale radio, 30 jaar uh, ZFM, CFM, whatever. Uh, uh, dat en, en, uh, en kostendekkend. Dus dat is toch knap dat je, dat, dat je 30 jaar uh, lokale radio kan maken. Heel knap. En uh, zelfstandig. Uh, en natuurlijk, uh, laten we zeggen... Uh, ja, als piraat begonnen, maar dan kijk ik even naar links... en daar zit meneer Harms, dat is de echte piraat. Maar uh, uh, om de vijf jaar uh, dan moet je je zendmachtiging uh, weer verlengen. Uh, wat is daarvoor nodig? We zijn nu 30 jaar, dus het is weer, het is weer aan de orde. Ja. En uh, wat behelst dat? Nou, dat behelst uh, het uh, indienen van een complete aanvraagprocedure. Iedere vijf jaar helemaal opnieuw, dus eigenlijk uh, alsof er nog niks was. Moet je een hele set documenten verzamelen en indienen... Waarbij sommige dingen uh, voor zich spreken en er al zijn. Zoals de statuten van je organisatie of je meest recente jaarrekening. Uh, dat wat er nog niet is, is um, de motivatie, het waarom. Dus daar hebben we ons uh, tijdig dit jaar aan gezet en opgeschreven. En uh, beide stukken gevoegd. En die hebben we netjes op de tijd verzonden. De voornaam, ik dacht dat dat voor 1 februari moest. Ja. Maar even nee. Ja, nee, nee. Ja. Ik zit ook na te denken, was ja 1 februari was het. Ja, opgelijk. ik dacht het ook. Ja. En, en volgens mij hebben wij dat op 23 januari gedaan. Nou, ruim op tijd. Ja, helemaal goed. Absoluut. <laughs> uh, wat gebeurt er vervolgens als jullie die aanvraag verstuurd nou, hebben? Dan uh, komt dat bij het Commissariaat voor de Media. Die kijkt ernaar En die kijkt uh, naar wie er nog meer aanvragen uh, hebben ingediend. En of dat overlappingen heeft. één ten opzichte van het ander. Het Commissariaat voor de media vindt daar wat van. Die heeft de gelegenheid om vragen te stellen. Dat kunnen ze ook over meerdere rondes doen. Ik meen uh, dat dat gewoon ook onder het publieke recht valt. Dus Algemene Wet, Bestuursrecht. Al die termijnen van zes en dertien weken en zo. Die kom je daar ook tegen. Uh, de formele beslisterstermijn zou zijn voor 1 augustus. En ook daar kun je weer vertragingen in oplopen. Want het is een spel van uh, hoor en wederhoor. Wat vinden wij ervan? Wat vindt de Raad van Zandvoort ervan? En um, uiteindelijk komt dat in zijn laatste fase... bij het commissariaat voor de media. En die beslist tot een uh, al dan niet verlengen. Waarbij we uiteraard van wel verlengen uitgaan. Daar is alles ja, op gericht. Ik kan me voorstellen dat uh, in deze coronatijd... dat dat ook uh, zorgt voor enige vertraging in dat proces... Dat weet ik eigenlijk niet of corona daar nou zo gek veel mee te maken heeft. Uh, het kan, want ik, ook het commissariaat voor de media heeft natuurlijk zijn spelregels. Dus als daar ineens maar zes in plaats van zestig mensen zouden werken, ik noem maar een paar getallen. Uh, ja, dan heb je wat minder productie. Maar het is een schriftelijke uh, aangelegenheid. Wij hebben schriftelijk ons verzoek ingediend. Ja. We hebben, uh, helemaal compleet met alle benodigde paparassen. En uh, de vragenrondes... gaan of schriftelijk... of per uh, Skype-meeting. Of dat nou per, dat nou per se... tot vertraging leidt, weet ik niet. Oké, okay, nou... misschien de, de lokale politiek... dat dat enige vertraging geeft? Ik zou zomaar kunnen. <lacht> Dan steken we het lekker op hun. Ja, maar <lacht> nee, uh... maar het, het... het formele laatste rondje... is inderdaad dat de Raad... advies uitbrengt aan het commissariaat voor de media, Alvorens het commissariaat voor de media... uitspraak doet. Ja. Eh, toch even... Eh, eh, omdat wij dat in het verleden... ook met dat, met dat, met dat hamertje getikt hebben. Eh, wat, wat ik... Dat is een persoonlijke inschatting. Eh, het komt dan in de Raad. En dan krijg je dus de CDA heeft zijn mening. Al die partijen geven ze mening... van de zenderverlenging voor ZFM. Nou, we... we en is het ooit niet verlengd? Altijd verlengd, toch? Nee hoor, altijd verlengd. Ja. Ja. En, uh, en uh, hoe zwaar weegt het uh, uh, de, de, de gemeente hierin? Of al de gemeenten politieke partijen? Uh, het Noem, ik kan beter anders formuleren. Hoe is het uh. contacten met de politiek in uh, Zandvoort? Ja, goed. Ja, We hebben natuurlijk uh, Rob de Graaf, uh, onze raadslid voor D66, onder ons. Ja. En ik. Uh, en, ja, dat is een, de duidelijke ja, lijn. Ja, en uh, ook onze burgemeester heeft een enorm mediahart. Uh, door zijn eigen ervaringen en cv. Hij is ook voorzitter van een radiozender geweest. Van een commerciële radiozender, nogal liefst. Uh, en um, ZFM valt van oudsher in de portefeuille van de burgemeester. Dat is ook nu zo. Ik heb met hem een goed gesprek gehad. En uh, ja, hij draagt ZFM ook uh, een warm hart toe. Dus Goed. Ja, hoop voor de best. Uh, na een hoog gepraat gaan we naar uh, een verrassing in, in de uh, playlist. Armin. Wacht even. Ja, ja, nee, ja. ja. <laughs> ik, ik, ik, ik, ik las hem. Ik denk van de associatie lag, lag voor op mijn tong. Armin van Buren. Jazeker. Kom je zo meteen op terug, maar de, de titel van dit nummer is bla bla bla. Ja, daarom zei je ook naar nou een hoop gepraat, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Daar doen wij niet aan mee, hoor, bij uh, met Bla, bla, bla. bla. bla, bla. Ja. Alleen, maar, uh, alleen maar nuttige informatie, toch, Albert-Jan? Le nou, Maureen, toch? Leg, dit, leg dit maar eens ja, even, ja, even uit. Ja, leg dit maar eens even uit. Ja. Ja. Wat bedoel je daarmee? Bla, bla, bla? Of was het ja, gewoon een dus, leuk plaatje? Ja. Uh, dat laatste sowieso. En uh, met mijn uh, plaatjes, de top 5, moest ik, werd mij gevraagd... om ook een soort tijdslijn door mijn leven aan te geven. Waarbij je natuurlijk uh, Nederlandse muziek helemaal niet over wil slaan. En uh, mijn eigen favoriete muziekvoorkeur uh, is toch wel dance en EDM, uh, ja, breed eigenlijk. En wie is er nou groter in Nederland dan ja, voor mij Armin van Beuren? Ik vind hem echt uh, <laughs> Jurgen Het. Ja. Maar uh, als je aan danceplaten denkt... Dan denk je wat minder in titels of zo. Je weet namen, je weet het klinkt lekker. Maar je denkt wat minder in titels. En dit heeft Armin natuurlijk wel subliem uitgekozen. Door zijn plaat bla, bla bla. Ja, mooi hè. Die kunnen we onthouden. Hij is vrij recent. Uh, afgelopen jaar of twee jaar terug misschien alweer. En... ehm. Uh, uh, die titel uh, is eigenlijk van alle tijden ook nu super actueel. Want jullie voelen je meteen al aangesproken. Zijn wij dit hier soms met de bla bla bla? Maar ja, we we hebben in het land... In, de, in, de, in de ieder geval ieder ver gelijk met de realiteit bla bla. is, is ge ge gebaseerd op fictie. <lacht> <lacht> maar leuk trouwens uh, Marien, dat je, dat je lekker uh, ook met uh, dansen uh, bezig bent en dergelijke. Vraag ik even een, een vraagje. Ja. Ging je naar uh, Sensation White of Black of allebei? Of allebei niet. Ik ben... Um, dat kan ook nog, <laughs> maar uh, ja. Ik ben bij uh, Armin Only in de arena geweest. Oké. Okay. En dat is drie jaar geleden nu. En dat was fenomenaal. Sinds... Uh, nee, je sloeg net Stromae over. Maar als je nou zegt, wat waren geweldige concerten. Er zit een lijn in. Ik vond Michael Jackson, 1996, arena. Stromae heb ik twee avonden achter elkaar gezien in de Ziggo Dome. in, Ik dacht, 2015. En uh, Armeer van Buren in de Arena, drie jaar geleden. Echt helemaal geweldig. Je ja. gelooft gewoon niet met licht en dans en muziek dat het mogelijk is. Hoef je echt niet voor naar Ibiza uh, midden in de nacht een beetje voor David Guetta te staan hangen of zo. Uh. Je weet je heel goed, goed er uit te kiezen. Ja, ja zeker. Goed, uh, omwille van de tijd... Uh, je hebt al aan het begin dat je, toen je binnenkwam gezegd van nou ik kom nog wel eens een keer weer terug. Dan kunnen we de andere dingen ook nog eens een keer bij de kop pakken. Want een uur is veel te kort. Het is, is kort, laat ik het zomaar zeggen. En ik hoop dat uh, als, als straks die zendmachtiging allemaal geregeld is... dat je dan nog een keer terug wil komen. En dan liefst om vier uur s middags. Dan kan je ook mee daarna afloop naar het werkoverleg. Dat, ja. dat, dat is wel zo prettig. Dat ja. de persoon in kwestie er ook bij is. Ja. Goed, het laatste stukje. Dat, dat, uh, ik uh, pakte een raadstuk van de gemeente Zandvoort. Niet gehinderd door enige kennis. Uh, ging ik dat uh, doorlezen. En het ging met name over, over Theater De Krocht. Maar op een gegeven moment stond daar een zin in van uh, uh, ZFM zou hebben aangegeven eventueel te willen verhuizen. Reeds geruime tijd geleden. Dat staat in, te, in die stukken tenminste. Ben jij daar ook van op de hoogte? Uh, ik weet dat het uh, zinkt. En uh, eerlijk gezegd, ik lees niet altijd, uh, ik lees eigenlijk nooit raadstukken. <laughs> maar... Uh, <laughs> Ik lees wel altijd de Zandvoortse Courant. Oh, dat, is, dat is bijna net zo goed. Ja. Die en, weten, de Zandvoortse Courant weet trouwens eerder... hoe dat portefeuilleverdeling is, van een nieuwe coalitie is... dan uh, de gemeentelijke website. Oh, dan de coalitie. Ja, ja. Daar, ja. daar, daar, daar ja. gaat het nog niet op. Maar goed, maar terug. Ik, in de Zandvoortse Courant heb ik het dus ook... ik dacht al wel twee keer gelezen... dat, ja. dat het eventueel zou spelen... dat ZFM een leuke plek in de krocht zou kunnen krijgen. Als beleving van ZFM in Zandvoort... juich ik dat toe in die zin... Uh, uh, er wordt aan ons gedacht. En uh, we zijn niet weg. Dus uh, de krocht leek mij een mooie plek midden in het dorp. Maar ik heb daar geen enkele inmenging in gehad. Of ik weet ook helemaal niet de status. Nee. Over wanneer daar veranderingen zouden gaan optreden. Uh, eigenlijk... Alles wat ik zeg over dit onderwerp is meer wat ik, mij logisch lijkt... Het is dan dat het wetenschap is. Maar wat, dit schijnt wat ze noemen lauwe grond te zijn. Dit, de plek aan de tolweg waar wij met de studio zitten. Lauwe grond uh, wil zeggen, in ambtelijke grond... er zou wel eens gebouwd kunnen gaan worden. Uh, maar ik dit zie kost jullie... mij weer een biertje. <laughs> Ja, maar, maar dat is een heel, heel ander argument... dan eventueel uh, het samenvoegen van sociale partijen. Uh, uh, Culturele partijen bedoel ik, in de krocht. Om oh, oh, dat te onderwerp is helemaal... Weet je, dit is te vroeg, dit onderwerp. Om, want we gaan ja. een beetje raden en speculeren met z'n nee, allen. Nee, dat moeten we niet doen. En het enige... als, als wij deze plek zouden moeten verlaten... om redenen uh, buiten ja. onszelf... Ja, dan moet je op zoek naar wat nieuws... En in die context heb ik gelezen in de Zandvoortse courant. De ja, ook leuk, ja. ja. <laughs> maar zover is het gewoon nog niet. En we hebben ook onze bestuursvergaderingen daar nu geen aandacht aan gewijd. Want. Ja, dat staat niet uh, nee. op de korte termijn agenda. Maar... Uh, het, het heeft ontwaard... hoeveel, hoeveel heb je nog, uh, Albert nee, J.? Nee, nee, uh, nee, we uh, gaan uh, we op naar uh, drie uur afronden. En ik uh, heb uh, ook nog wel. Eigenlijk best wel. Ik uh, begin uh, nu nou een beetje wakker te worden. Dus. Uh, dat ik uh, vragen heb. Maar we uh, moeten gewoon een andere afspraak een keer maken, denk ik. Je maakt me heel nieuwsgierig. We, gaan, we gaan naar uh, je laatste uh, uh, uh, uit het rijtje van vijf. En uh, dan komen we op De Pier uit. Ja. Uh, soundtrack van de gelijknamige Spaanse serie. En in de hoofdrol uh, speelt daar de man die ik ken uit uh, de serie uh, La Casa de Papel. Ja, inderdaad. Die speelt daar uh, in mee. Uh, Vanwaar de keuze al is. Hartstikke bedankt dat je er bent geweest. Je weet, je bent nog niet van ons af. Je komt nog een keer weer terug als je tijd hebt. En dat zullen we zeer op prijs stellen. Maar goed, nog even, even kort toelichting op uh, Coyotes. Ja, um, ik moet zeggen, ik kende de hele band niet. En ik kende ook de acteur niet. Behalve dat ik sinds dat ik hem ken... in allerlei series, Spaanse series... met getormenteerde mannen die opduiken. Ja. <laughs> <laughs> Zo ook De Pier. Maar ja. dit nummer uh, is het begin en het einde van de serie De Pier. Waar ik... Uh, in terecht kwam, vorig jaar denk ik dat het was, gewoon uh, mijn man en ik hadden dezelfde belangstelling voor deze serie en dat is uh, lang niet altijd het geval. Onze televisies maken kunnen behoorlijk uiteenlopen en deze keken we ineens allebei af. Dus dat we vorig jaar op vakantie in Spanje ook besloten om daar eens eventjes te gaan kijken. We voeren langs Valencia en daar ligt dat gebied El Embarcadero. Uh, nou ja, uiteindelijk is het op zee beter dan daar. Want het is een beetje moerassig en vol muggen. Maar <laughs> dat, dat zie je op televisie niet. The scene of the crime. <laughs> ja. Wij hebben er een mooie herinnering aan. Ja. En het nummer is gewoon heerlijk. En uh, ook heel actueel eigentijds. Je, ik heb het nog niet in strandtenten gehoord. Maar het zou hier niet misstaan. Uh, wij hebben dit in onze oren geknoopt. Maureen, hartstikke bedankt dat je er was en uh, we hopen je spoedig weer te zien. Zeker. Dankjewel voor je komst. Prettige uitzending. <laughs> Dankjewel. Te quiero de una manera tan extraña que cuando lo cuento. Algo al fondo de mi que baila hasta hacerme dormir. En sueños te veo, como una herida abierta, inmune del paso del tiempo. Estoy casi desnuda, y temo que si me convenzo, vaya a perseguirte buscando salir. El propio argumento, quizá, no sea tan tarde, y aún pueda salvarte.